8 uur Clement Peters met het NOS-journaal. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Volender zijn gisteravond toch niet vrijgelaten door de Colombiaanse ELN. Gisteren meldde de guerilla-beweging dat de twee vrij zouden zijn. Vannacht twitterde de ELN dat dat bericht een vergissing was. Wel herhaalt de beweging dat de twee in goede gezondheid zijn. En ook zegt de ELN te verwachten dat er binnenkort alsnog goed nieuws te melden is. Bolt en Volender werden vorig weekend ontvoerd in het noorden van Colombia. Er wordt al een aantal dagen gezegd dat een vrijlating... op is. De nationale ombudsman wil dat de overheid structureel meer geld uittrekt voor centra waar veteranen samenkomen. Deze huizen dreigen te verdwijnen als ze afhankelijk blijven van eenmalige subsidies en giften. Volgens de veteranen zijn de centra belangrijk om elkaar te ontmoeten en te steunen. Vandaag wordt in Den Haag de Nationale Veteranendag gevierd. In het zuidwesten van China zijn ruim 100 mensen onder het puin beland door een aardverschuiving, melden Chinese staatsmedia. Een dorp met zo'n 40 huizen is getroffen door de natuurramp. Reddingswerkers proberen de slachtoffers met bulldozers te bereiken. De aardverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van veel regen in het gebied. Twee Italiaanse banken staan op het punt om failliet te gaan. De Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca zitten al een tijd in financiële problemen. En de Europese Centrale Bank is niet van plan om de twee nog langer te steunen. De twee kleine banken zijn niet essentieel voor het Italiaanse financiële stelsel. De estafetteloop Roparun heeft dit jaar bijna 5,5 miljoen euro opgeleverd voor de zorg aan kankerpatiënten. En dat is net iets meer dan vorig jaar. De Roparun is een 500 kilometer lange estafetteloop vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam. De eerste editie was in 1992. Het weer. Vandaag trekt een gebied met lichte regen... van noord naar zuid over het land. Maar er is ook wat zon en het wordt vandaag zo'n 22 graden. Dit was het NLOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu, Tobak Leeft. We gaan beginnen. verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. We hebben niks. Je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Lieve mensen, het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Ja, gaan we heerlijk genieten van de schepping. Man, ben je gek of zo? Het is een vreselijke dag. Het regent. Het zijn echt de dingen uit de natuur die in ons dwars zitten ook, hè? Nou, nou hou, laat het even rustig houden. Ik heb net buirader erbij gekeken. Ja? Ik ben zelf... Uh amateur uh, meteoroloog, moest ze dat oh, ik tegenwoordig. Ja, als je bui op je telefoon hebt, ben je amateur meteoroloog. Oké, okay, okay, dat gaat al snel dus, dan, ja. uh, Hoe heet het? Uh, ik heb net even gekeken en uh, besloten... Rond tien uur zo? Yeah? Ja, dan kun je wel zo richting je ja, oh. dan kun je, wel je bed uitkomen. Dan begint het wel droog. Ja, rond tien uur gaan de kranen weer dicht. Nou, no. dat is goed om te horen. Ja, ik had echt iets anders. Heel anders in mijn hoofd. Maar ik hou het ook helemaal niet in de gaten. Ik ben echt anti-amateur. Uh, weer uh, toestand, uh, meteoroloog. Dat weet ik van me niet meer. Maar goed, dit is wel lekker natuurlijk. Uh, heel veel gedoe geweest uh, afgelopen week. Uh, over de borstbrand in Portugal natuurlijk. En ook het zwemmen in een open, open, ruim, of open, open water moet je ook niet doen. In de Waal zijn er natuurlijk afgelopen week drie mensen verdronken. Dat is ook een drama gewoon. Dus ja, alle dingen uit de natuur Pas ervoor op, Blijf binnen. En ik las een stukje over een DJ. Ik ben even de naam vergeten. Die was uh, geraakt door Bliksem. Dat heb ik even Die zou op Huizen gaan draaien. Ik zal straks haar naam opzoeken. Een vrouw die hard stijl draaide. Uh, die was, geraakt, die was uh, al het rondlopen met haar hond door de Bliksem. Dat is wel een bizar verhaal hoor. Hoe is het mogelijk gewoon? Terwijl ze niet echt van een hele open plek liep. Geloof. Het gaat om DJ Detox. Detox. Die is inderdaad door de bliksem geraakt. Ja, in bladicum. In bladicum Het is bijzonder moet je ook niet komen. Het is een gevaarlijke plaats. Ah, nee toch? Is het toch een beetje high society in Is dat bladicum? Ja dat, dat is... Uh, dat twee plaatsen uh... die ik altijd door elkaar haal. Nee bladicum is, uh, uh, is inderdaad high society uh, luxe alles. En het andere is Berlicum. Dan moet je dan... Nee goed dat lijkt heel erg op elkaar. Nou goed, uh, uh, goedemorgen, de Toepak goedemorgen. er 6 minuten over 8 vanuit een regenachtig Zandvoert. En vandaag is dat Henkstebal, want uh, Jolan is alweer uh, erop op uit. Welke, uh, wat doet ze nu aan? Welke, uh, ik, uh, een week is een weekend weg of zo? Ja, ik, ja. ja, nee, ja, je, ja precies, dat, dat onthouden we dan ook weer niet. Hè? Heeft, ze dat, heeft ze het überhaupt verteld? Ja, dat is dan, dan ook weer de vraag. Of wilde ze gewoon langer in bed liggen? Ja, of heeft ja, ze gewoon of, geheim gehouden zodat we, we niet op bezoek komen? Dat is ook wat Is Eerst maar even een leuke plaats. Walk the moon is een leuk beentje. Shut up and dance with me. sta je bij de bars heel verhaal af te steken. En die vrouw gaan: jezus, gaan we nou nog dansen of niet? Shut up and dance with me? Het zal wel de achterliggende gedachte zijn. Het zou zo kunnen zijn. Walk the Moon. De band was geïnspireerd door een plaat van de Police. Walking on the Moon. En toen dachten we, nou, dan gaan we ook een band beginnen. En dat komt zo vaak voor dat een band geïnspireerd is... door een nummer van een of andere band, En dan gaan ze daar een plaat omheen breien. Het doet me zo, denk bijvoorbeeld aan de Cooks. Die zijn ook geïnspireerd door een uh, nummer van uh, David Bowie. Op een of andere plaat. Er stond iets van Koeks. En zo zijn weer uh, beentjes ontstaan. Ja, je moet toch een soort voorbeeld hebben, wij. Maar jezelf, waar je zelf naartoe kijkt. Dat je denkt, oh, zo groot wil ik ook worden. Maar ja, die naam die is al gebruikt. Dus dan verzin ik iets wat daarmee te maken heeft. Dat geeft je dan kracht op zo'n zo, zo manier, denk ik dan. Het is tien minuten over acht vanuit uh, Zandvoort. Welkom. En uh, zijn er al aparte berichten? Nou, apart. Ik uh, lees net een bericht dat. Uh, in China zijn 600 mensen omgekomen. Um, er zijn daar namelijk aardbevingen. Yeah. Of aardverschuivingen eigenlijk. Um, en dat komt door extreme regenval. Oh. Dus uh, ja, ja, vervelend. Oké. Okay. Uh, ja, dus 600 ja. mensen vermist? Ja. Oké, okay, wij maken ons ontzettend druk om twee mensen die vermist zijn. Hè? Ja, China is ook wat groter en wat ja. meer mensen. Ja, oh, die kunnen nog ja. meer mensen missen, hoor. Daar is ja. Ik ja. wow, nee, ja. niks van. Nee, goed, nog een hoop te doen over... Als je, als je pakketje vanuit AliExpress iets langer duurt, weet je nu waardoor het komt. Ja, ja. dat zijn al die mensen van het postbedrijf die onderweg waren... die naar nou een of andere uh, groot gat in de aarde zijn verdwenen. Zo, denk ik dan. Dat is mijn fantasie dan altijd weer. Ja, hoop te doen het ook over Dirk Bolt en uh, zijn um, uh, volender, Zijn cameraman, die zijn nog steeds weg. Dan komen er weer berichten in de media dat hij wel is vrijgelaten... Door een INCN, dan geloof ik. Dat is die uh, soort varkenafsplitsing. Die mensen ontvoeren. Die schijnen daar wel redelijk goed in te zijn. Dat is echt best nog wel een kunstje. En ook vandaag een heel groot uh, stuk in de krant over een man die ook ontvoerd is geweest. En die zegt dat hij acht maanden vast heeft gezeten. Hij zegt goed behandeld te zijn. Maar de verveling was toch het vervelendste. Dan zat je in een, ja, in een teentje, een stukje plastic boven je. Ja, eigenlijk dood te vervelen. En er zaten dan. Uh, van die uh, varkleden, zeg maar, bij. Die waren, sommige waren sukkels en sommige waren dan wel ja, voor reden vatbaar. Daar kon je nog wel leuke gesprekken mee voeren. Mens erg hier niet spelen. Ik bedoel uh, klaverjassen, dat soort dingen deden. Maar acht maanden lang klaverjassen. Dat komt echt je strot uit gewoon. Ja. En dan echt, op een gegeven moment stond er ook een, gewoon een gewapen vlak naast me. En dan zou ik het wapen pakken en iedereen doodschieten. Dan het, uh, het oe, het auto rennen. Maar welke kant moet ik dan oprennen? En uh, dan kom ik misschien in een ander dorp terecht... waar er ook weer van die varkleden wonen. Hij zegt van, laat maar staan het wapen. Ik wacht wel tot ik gewoon uh, naar huis word gebracht. Want dat, dat oerwoud is zo ontzettend groot. En hij zegt, je kan niet langer rondlopen na 25 minuten. Want dan uiteindelijk dan, ja, kom je om omdat het uh, ja, uh, te warm is. Of dat je geen wa water hebt. Het is, het is, het is ja. een heel apart iets. Wat voor uh, dingen ze daarop gezet hebben, het, dat ontvoeren. Om het het te lijkt vinden. me inderdaad wel, want je wordt ontvoerd. Nee, dan zit je, zit je vast. En... Als je het in een film ziet of zo, dan zie je altijd heel dramatisch. En dan gaan mensen proberen te ontsnappen. En ja. dat lukt dan niet. En heel dramatisch. Maar in werkelijkheid, als je daadwerkelijk vastzit, wordt gehouden. Ja, op een gegeven moment, je bent bang. Je, je, je gaat acties proberen te ondernemen om vrij te komen. Maar ja, die vind je vaak ook niet. Op een gegeven moment, ja, het maakt niet uit waar je zit. Op een gegeven moment, veel je, je gewoon. Ja. Ja, ja en dat, dan is dat misschien nog wel de grootste vijand? De ja. verveling. Ja. ja. En dan zegt we, ja, ook de mensen die die ontvoering uh, moeten doen... voor hun is het ook geen pretje. Ik dacht ik, ja, wat? Wat zegt hij nou? nou? Hij zegt, ja, die worden ook maar gestuurd. En die zijn ook de hele dag maar bezig met jou te bewaken. En uh, ja, die hebben soms ook honger en ook dorst. en je, Soms moet, uh, vooral in het begin, ben je heel veel onderweg... en dan die, ben je van, loop je van het ene dorp naar het andere dorp. En dat is echt slopend, zegt hij gewoon. Het is uh, voor beide partijen afzien. En uh, uiteindelijk moet er gewoon geld betaald worden. En ja, dan hou je het ook weer in stand. Dat is ook weer zoiets stoms natuurlijk. Ja. MAFS. Maf. Maar goed. Uh, jij ziet, ik zie dat jij het ook al op de computer was staan. Ja, ik had het even oh, het E. Uh, nee, het is de ELN, hè? De uh, EL, ja. E, ELN, ja. Dat is de afkorting van een of andere partij. Die dus, uh, mensen, ja, mensen ja, Stalinistische partij, geloof ik, hè? Of Marxistische partijen is het. Uh, dat maakt dat... het altijd. Want je, we, we gooien het vaak over onder één noemer: de, de, de VARK en, en dat ja. soort dingen. Maar het zijn er zijn altijd 100.000 honderdduizend partijen die allemaal zelf dingetjes doen. En, ja. Ja. Nou ja, het schijnt ook dat heel veel mensen die in zo'n groep zitten, die nou eigenlijk ook gewoon graag naar huis willen, omdat ze hun moeder moeten verzorgen. En die zijn ook half... Ja, uh, die moeten het ook gewoon doen, weet je. Het is, het is, het is allemaal een beetje een ellende bij elkaar, jongens. Uh, niet betalen, zou ik denken. dan gaat de markt om zeep, maar dat schijnt ook wel niet zo makkelijk te zijn natuurlijk. Nou goed, straks nog weer de Zandvoortse berichten. Die heb ik allemaal weer voor je op een rijtje gezet. En ook straks natuurlijk die heel Wat zou ze gekozen hebben, zeg ik? Oh? Ja, even goed in Jolonekeus, die houden er gewoon in, dan als het Wees even Arctic Monkeys Have you got color in your cheek?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 The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried, been to kiss. Monkeys en uh, die uh, leuke plaat, uh, uh, yeah. do I, do I want to know, wil ik het echt weten? Nou, dat is iets uh, wat me ook wel, wel bezighoudt, uh, ufo's, wil ik het echt weten? Ja, nou goed, dan uh, hey, vandaag natuurlijk weer een stukje geschiedenis uh, wat je voor je kiezen krijgt. En dan zit je daar ook uh, midden in, in zo'n ufo sightings, want het was namelijk vandaag in 1947 uh, dat de uh, Arnold, uh, Kenneth Arnold een eerste officiële verklaring deed voor een UFO sightings. Hij had een UFO gezien. Een aantal UFO's, een stuk of zeven UFO's ergens in boven Washington. En die gingen 1700 kilometer per uur. Uh, vlogen ze voorbij. heeft dat uh, kunnen klokken. Hij was zelf uh, piloot, dus had er wel een beetje verstand van. Uh, nou ja, als je daarna gaat kijken naar dat filmpjes. Dus dan ben je zo een uur verder. Want er zijn natuurlijk de laatste sightings van 2017. En dan heb je toch hele maffe filmpjes van van complete apparaten die dan uit het niets verschijnen... en ook weer verdwijnen. Denk ik, nou, dit is echt pure fake gewoon. De andere dingen zien er toch weer echt uit. Maar het komt vooral omdat ze dan weer zo'n zo schotel zijn. Zo'n klassieke vorm van uh, ufo-vorm hebben. En dan, dan geloof je het wel weer. Dus uh, ik zie dat uh, Marcus er ook helemaal in vast zit nu. Ja, ik zit er helemaal in vast. Probeer je er straks er even los te halen, want het, is, het zijn bizarre dingen. Ja. En, ja, andere... ik uh, geloof er weinig van, uh, moet ik zeggen. Nou ja, in sommige dingen geloof ik dan weer wel. Maar ja, het zou net zo goed nep kunnen zijn als, uh, als die andere dingen die er al ongeloofwaardig uitzien. Dus uh, goed. Uh, goed. Het is toebakleef, het is 20 minuten over 8. Het Het rijden, is regenachtig en we kijken zo over naar de nieuwsberichten en onder andere heb jij weer een stukje techniek zie ik. Ja, uh, Tesla, Tesla Motors van de, van de, van de auto's. Die, uh, nou, ze gaan nu al in accu's voor huizen en dat soort dingen. Nou ja. Dachten ze, ach, als we toch bezig zijn, laten we ook gewoon een muziekdienst beginnen. Oftewel, ze willen de concurrentie aangaan met Spotify en uh, Apple Music en Deezer en uh, ja, wat heb je nog meer voor, uh, voor, voor dingen. Tesla wil dus ook zo'n uh, um, ja, zo uh, zo dienst, uh, die ziet daar wel geld in. Oké. Okay. Ik denk, we zijn van, er al niet van die, die muziekdiensten. Ja, al een, al een hoop. Yeah. De, de drie grootste zijn Deezer, uh, um, Spotify en Apple Music. En ja, ik denk dat we daar wel genoeg in hebben. Volgens mij, uh, Spotify staat uh, met stip bovenaan. Is ook in alle opzichten uh, uh, duidelijk uh, uh, beter dan zijn concurrenten. Dus ja, ik uh, zou ik niet weten waarom, uh, waarom ze dit zouden doen. Maar is het misschien gewoon eens een hobby erbij? Dat ze nou, ja. we proberen gewoon een beetje de markt mee te doen. We hoeven niet echt heel veel geld ermee te verdienen. Maar goed, dan is ook weer een soort reclame voor onze andere producten. Dan, ja. Dan koop je iets, een of ander apparaat en dan zit er een batterij in van deze Tesla. Of een accu in je auto van Tesla. En ook zit het in je, je, je, je speler waar je muziek op luistert. En nou, alles is van Tesla. Ja, dus, en dan krijg je straks dat je standaard gratis die muziekdienst krijgt bij je Tesla of zo. Dat, ja, dat, zou nog kunnen. dat zou nog kunnen. Ik vraag me wel af in de toekomst hoe het verder gaat met muziek. Want uh, iedereen kan muziek luisteren via, ja, via zo'n dienst. Je hoeft geen muziek meer te kopen eigenlijk. Wordt er nog wel muziek gekocht? Is dat toch nodig? Ja, maar werd dat in het verleden wel? Zeg maar, de afgelopen jaren voordat die diensten waren, werd er toen veel muziek gekocht. Ja. Ik denk dat, ja, je hebt mensen, de fanatiekelingen die nog plaatsen. Maar ik denk het aantal cd'tjes wat verkocht wordt, is minimaal. Uh, is minimaal, zeker onder de jeugd. Ik denk dat we binnen de jeugd, we, we waren al muziek via YouTube en andere kanalen waren we ook al uh, aan het bekijken. Ja. En dan is het nu goed, dat er zoals Spotify en zo, daar krijg je gewoon de artiesten nog. Hun geld. Dat, ja. uh, het is niet veel. Geloof ik dat ze ook, ook al minder krijgen, geloof ik. Maar uh, ja, het, ik zit ook wel eens te denken: ja, wat, mijn, mijn, mijn kinderen thuis die luisteren ook via YouTube, dan hebben ze het filmpje nog bij, maar ook wel via andere streamingdiensten. Ik hoop helemaal niks zelf meer. Ik heb ze nog nooit gehoord van: ik ga even die plaat kopen of zoiets. Dus nee, die... maar ja, waarom zou je dat doen? Ja. Als je. De, de meeste muziek is ook niet interessant genoeg om. Uh, weet je, die luister je 30 keer en dan, dan ben je te zat. Ja, uh, dus maar, ja, dan heb, je, dan heb je 20 euro voor een, voor een cd'tje betaald, zodat je. 15 nummers heb, dan kun je ook, uh, uh, nou wat, wat kost Spotify, tientje per maand, dus Je ja, twee, maanden, ja. twee maanden onbeperkt muziek luisteren. Het ja. moet, het, volgens mij wordt het wel een vervlakking van de muziek, want ik kan me herinneren als ik een LP kocht of een cd, dan kocht je hem voor het ene nummer, dat nummer vond je geweldig, maar op een gegeven moment bleef die plaat die lang speelplaat bleef opstaan, op een gegeven moment denk je, hé, hey, dat nummer daarna, je zag het maar dat, leuk aan het geworden. Maar, da, maar dat is dus juist leuk van die nieuwe diensten, dat je... Um, je kan het op verschillende manieren luisteren. Je kan een nummer gewoon op herha herhalen zetten. Je kan een album, een, gewoon het album wat een artiest heeft uitgebracht, kun je gewoon achter elkaar luisteren. Of je zet hem op mix en dan krijg je aan de hand van het nummer wat je gekozen hebt, krijg je verschillende nummers een beetje in dezelfde stijl. Waardoor je dus juist nieuwe artiesten kan ontdekken. Ja, alleen Over. je bent niet bewust van dat het een nieuwe artiest is. Mm, jawel, je merkt, je merkt wel verschil tussen de ene artiest en de andere artiest. Ja, oké. Okay. Maar ik, ik was laatst bij iemand en die had ook uh, alternatief aan staan waar ik een groot fan van ben. En meestal luisteren we bij feestjes naar Sky Radio. Dat je denkt, jeetje, wat een saaie appel man. Maar sommige mensen hebben alternatief aan staan. En dan word je ook wel verbaasd. Denk ik denk hey, hé, dit ken ik allemaal niet. Dat ken ik allemaal niet. Maar dan eigenlijk is het alweer voorbij. voordat voor je het in de gaten hebt. Dus dan weet je eigenlijk niet wat je geluisterd hebt. Nee, dus, maar dat dus, is bij radio ook. Ja. Ja, Jij zeggen. kondigt het leuk af. Maar ja. dat doen ze ook niet overal. Nee, dat is waar. Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe in de toekomst dat gaat uh, zich verder gaat ontwikkelen. De muziekdiensten in combinatie met de radioprogramma's zie je nu al dat het flink verandert en dat er alleen maar hits en nog eens hits worden gedraaid want we willen ons kop niet stoten natuurlijk en onze reclame makers verliezen goed, Paspoort uit Stockholm is een beetje, We dat één hitsingle All at Once It's love like hope, side by side Waiting for the ground to shake. the walls to slide Klinging on to comfort while it lasts Reaching out for embers in the dark Careful how you hold your heart so close, don't let go. Cause if it falls, it's gone forever. And then all that money swept to me, What we thought was us, Can swept away. You wanted to fly up to the sun, but you were flooded with disaster.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 een beentje. Ik wil er Stockholm komen, dan denk je dan? Ja, sorry. Maar ik me echt even druk in gesprek, omdat eigenlijk, dat heb ik even, even niet uitgezocht eigenlijk. <lacht> Dit was All at Once. een van de hupsummers van Alweer met Twee jaar geleden dat gaat sneller. Voordat je het weet, is het alweer tien jaar geleden. Zeg je, dat is de Christen. Nee, dat was niet zo. Ik zag uh, vanochtend in de kleskrant van de telegraaf, een foto van Maxima. En uh, haar man lief, onze koning natuurlijk, Willem-Alexander. Uh, en daar tussenin stond de paus... En is die uh, Maxima staan. En ze heeft een soort, ja, een soort grijns op soort gezicht. En ze zegt van. Jezus, sta ik naast een man in een jurk. Zo, zo staat ze erbij. En ze, <lacht> en ze hebben er wat cadeaus uitgewisseld. En onder ze. Wat had ze gekregen? Een medaillon van Sint Maarten, beschermheilige van de armen. Nou, dat ook opgelost. Dat nou. is het echt iets voor hun om zeg maar, zo'n medaillon te krijgen. of Beschermheilige voor, ja, voor de, de armen. Ik bedoel, ze hebben het zelf ook niet breed. Oh, oh, oh, oh, die armen. Ik dacht, de scherm heilig oh, voor je oh, armen. Voor je armen. Oh, ja. dat zou ik kunnen. Misschien dat je hem gewoon om je arm moet dragen. Dat het op de scherm zou kunnen. Maar goed, ik vond het wel een uh, grappig plaat, plaatje. Maxima. En dan denk je, dat doe je zo je best er mooi uit te zien. En dan zei je gewoon weer naar de vent met die, in een jurk. Ja. ja goed. Hij ja. bedoelde het allemaal wel goed. Ze hebben natuurlijk ook extra lang zitten praten hè, met de pauze. Over wereldvrede en dat soort dingen. Ja, allemaal opgelost in één keer. Allemaal opgelost. Ja, goed nieuws ook voor uh, Steve... Scalise, Ja, Scalise, denk ik. Ja, ja het is een, uh, voor de mensen die het niet mee hebben gekregen. Uh, het is een uh, Amerikaanse, uh, prominente... Ameri uh, het is een prominent Amerikaanse congreslid. En die uh, is op 14 juli uh, in zijn heup uh, geraakt door, bij een schietpartij. Ja. Yeah. Um, nou, hij lag op de IC en hij is inmiddels uh, ontslagen van de IC. Dus het gaat de goede kant op. Um, Oké. Okay. Hij maakt goede vorderingen, Dus uh, ja, goed nieuws. Hij heeft er uh, verder niets mee te maken? Uh, dat weet je nooit hè, met die Amerikanen. <laughs> uh, en zeker niet met de, met de huidige congres. Uh. Is dit echt zo'n uh, Trump aanhanger, deze man? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat zal wel een hele rijke man zijn. Hè? Wat zei hij laatst ook alweer over? Had hij weer wat nieuwe ministers aangesteld? Hij wilde geen armen op dit soort plekken. Hij wilde alleen, ja, niet ja, ja, wel armen, maar armen van rijken, zeg maar. Hij wil alleen maar rijke mensen op die posities. Hij wilde geen armen daar. Kijk, nou, op zelf wel aparte. Ik weet niet of de theorie erachter zit, maar dat was zijn. En dan vertegenwoordig je wel goed het volk. Ja, dat. Blijkbaar. Goed, dames en heren. Straks de Zandvoortse berichten later dan normaal. Want het is nu al namelijk half negen. Maar eerst even een moppie muziek. Wat is dit oud, dames en heren? Ik kwam een tegen, Ah, ja, het is ook wel weer lekker. Volgens mij bijna op een tien jaar oud, dit. Alex Clare. Too close. I'll be on my way. Een plaat, ik zei tien jaar geleden, bedoel even normaal. Want tien jaar geleden is echt wel heel lang geleden. Dat kan natuurlijk dus helemaal niet. Nee, het is geen tien jaar geleden. Het is namelijk zes jaar geleden. Het was 2011, was een grote hit. Zandvoortse berichten. Precies, we kijken even in de Zandvoortse krant wat er allemaal speelt. Ja, een, een ravage op de boulevard. Een ja. Maserati is namelijk maandagochtend, zo'n is al een tijdje terug natuurlijk, maar Bijna een week, op, ja. de, op de boulevard Bernard van de weg geraakt. En heeft daarbij zeker 60 geparkeerde auto's geraakt. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Je ziet ook echt gewoon, de Maserati is aan de voorkant echt niks meer van over, echt helemaal een pijn gewoon, echt, echt helemaal een pijn. Ik weet niet eens meer waar, waar het uh, linker voorwiel, uh, rechter voorwiel, sorry, zou, uh, zou hebben gezeten. Dat is gewoon niet te zien. Hij staat uh, half over de, uh, ja, de de de de afscheiding van de weg en. Ja, de parkeerplaats. Staat hier gewoon, hij heeft gewoon, daar bungelt hij een beetje. Hij heeft gewoon getuimeld, weet je. Hij is natuurlijk gewoon, ja, als je over de boulevard rijdt... Ja, als je te hard rijdt, je hebt de ruimte dan doe je dit even. Ja, dan kan je dus heel vaak tegen de berman komen. Ik heb het ook wel eens gehad, dat je dan... Oh, dan word je even gegrepen. En als je hard gaat, nou, dan word je gelanceerd. En ja, je mag er 60... En uh, veel oh. mensen doen dat niet. Oh, 60 dat, uh, maar oh, oké. Okay. Ja, ja, nee. ja nou, veel mensen denken dat je er 30 mag. Dat is een ja, grote excitatie voor mij. Ja, ja, Vanochtend had ik ook iemand voor me. Die dacht: Oh, wat een mooi uitzicht. En ja? ja, we stoppen nog. Denk, oh, man. Op de een of andere manier hebben die altijd een wit kentekenplaatje. Ja, ze komen nooit van hier. Die zijn niet van hier. Wat doen die hier eigenlijk ook? Nou, ik ga altijd geven. Vergeet ja. het even niet. Nou, dat is een nou, niet dat is dat heel goed, heel goed heel voor de ook, Ja. Dus uh, de Maserati. Was dat uh, van uh, een of andere woningbouwvereniging die bestuurde? Uh, ik weet niet. Ik, uh, ik wilde het kentekenplaatje. Trekken, maar die is niet meer zichtbaar. Nou, precies. nou, de vernieuwde stationplein is feestelijk geopend. Vorige week vrijdag is alweer een ruime week geleden. Het is een metafoosje wat het heeft ondergaan. Het is heel snel gegaan trouwens. Het is daar heel mooi, het is opgeruimd. Hier en daar waren al wat reacties. Onder andere was er geen zebrapad. En zijn ze wel nieuwsgierig hoe dat verder gaat verlopen als mensen met hordes vanaf, vanaf het centraal, vanaf het station komen lopen. Een rij even goed bussen. Hoe dat gaat, dat zou er natuurlijk ervaring moeten uitwijzen. En verder was er een van een spectaculaire opening met een, um, ja, een, een, een doos of een, een kist. En er kwam een hele grote ballon uit. En uh, in die ballon zat een buikdanseres. En de, uiteindelijk ging die ballon dan stuk. En die buikdanseres die overhandigde dan iets aan uh, een of andere ambtenaar. En op die manier werd het dan geopend. Het zag er uh, spectaculair uit. Het bijna dat je denkt, is dat wel echt, jong Maar goed, dat, uh, je kan dus gaan kijken. Leuk idee. Wat is er nou mee gebeurd? Ja, de Zandvoorters waarderen het erg dat de, de bezoekers. Uh, of uh, sorry, dat het college. Uh, um, ja, de, de wijken bezoekt. Uh, ik uh, noem een citaat. Je merkt dat de mensen die we spreken. Uh, je merkt aan de mensen die we spreken dat ze blij zijn dat het college de wijk in inkomt. Ze, uh, ze kunnen hun, hun problemen makkelijker kwijt en kunnen. Uh, ja, toen was ik, stil. Ja, toen was het stil. En kunnen tonen wat ze bedoelen. Ja, oké, okay, ik ben hier gaan lopen. Maar oké, okay, uh, ze, nou bij... ja, ze zijn onder andere ook bij de, bij de kringloopwinkel geweest. Ja, ik zie het. Ik herken... We... herken het meteen. Ik ben ja. er wekelijks, dus het is een ja? bekend uh, tafereeltje. En ja, uh, nou, het is goed om erop uit te trekken. Om, ik uh, of ik je vraag minst... me af: is, is het nou al bekend of, of de kringloopwinkel blijft staan? Ik, ik spreek haar regelmatig, maar zij weet het ook niet precies. Ik wacht het gewoon af, ik heb een mooi stikkie hier het zal zonde zijn als het weggaat. Dat, dat ja. pand wat ernaast staat, waar geloof ik een BMW dealer in zat, dat is wel tegen de grond gegaan. Het het Zo'n mooi pand dit. Ja, het, het is een mooi pand. Het eeuwig zonde zijn als maar dit nou Maar het, het kan pakken. ook wel weer heel veel gaan kosten, als dat moet worden gerenoveerd hè? Ja, maar het kan ook heel wat opleveren. Als je ja. hier een mooi industrieel huis inbouwt, huizencomplex, uh, ja, dan kun je goed, daar echt wel, uh, ik, of, uh, of juist een... Uh, ja. Ja, nee, ja. Het zou zonder al, zijn als de kringloopwinkel eruit gaat. In Alkmaar al heb bijvoorbeeld een cacao fabriek. En die is jarenlang ingepakt geweest met plastic. En dat plastic uh, dat zag naar het buitenkant heel kou en keel uit. Dat was echt zo'n jaren zeventig gebouw. En op een gegeven moment kwam de politiek met, we gaan het uitpakken. En dan gaan we het helemaal renoveren. En toen werd het uitgepakt. Toen kwam er toch een, een pomp tevoorschijn. dat ik dacht van, nou begrijp ik waarvoor het ingepakt was. En dit gaan ze renoveren. Wat gaat het kosten en wat gaat het opleveren? Ja, sommige gemeentes hebben heel veel geld. Nou, Alkmaar is er geen één, hoor, die heel veel geld heeft. Dus ik ben nieuwsgierig op dat investering eh, het allemaal waard is. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. En straks hebben wij nog veel meer voor u. En na tien uur natuurlijk nog veel meer. Eerst even een plaatje uit ook weer de oude doos. Ah, de format. Maar het is toch en... nog geen tijd meer nee. Nou, nee. Nee, nee, nee. Deze baan is echt een jaar oud en she does it no, Ze weet het nog niet. Laat maar even in die baan dat het gewoon niet weet. En uh, gaat het alweer. Dat rijdt ze nou ook even bij je. Ja, nou goed, kijk maar even uit. Goed. Uh, toepak levert op de radio en zover. Uh, we hadden het over de zandvoortsberichten. Nu kijken we nog even een stukje techniek. En daar is Marcus natuurlijk altijd van. Ja, we, mee bezig. we hebben... We hebben uh, vorige week had ik het over een, een soort oortje wat je indeed. Wat ervoor zorgde dat op het moment dat iemand een andere taal sprak... Yeah. dat hij het voor je vertaalde. Nou kom ik er net achter dat uh, Skype, de, de videodienst waarmee je met mensen kan bellen, yeah. uh, nu ook een functie heeft. Daar waren ze al een tijdje mee bezig, maar hij zit nu standaard in de nieuwe update van Skype. Oké. Okay. Dat hij uh, live ondertitelt. Dus oftewel, op het moment dat, dat jij met iemand aan het bellen bent uh, uit Japan, en jij spreekt geen Japans en hij spreekt geen Engels of Nederlands, um, dan kan hij gewoon live dat ondertitelen. Ik vraag me af hoe goed het werkt, yeah. maar... Het, uh, het is dus een, een optie. Ja. En ik zie nog een andere start-up. Babbel On. Babbel On. Ik ja. weet niet precies hoe je het uitspreekt. Babbel maar... maar verder. Babbel maar of... verder. Oh, ja. um, en dat is een live vertaalapparaat. Wat dat apparaat doet... Het, het is een beetje een, een, een rare constructie... die je op je gezicht zet. Maar die scant je gezicht. Die, die, die meet hoe je lipbewegingen. En hij registreert je geluiden. Ja. En die zet die vervolgens om... In, uh, in een andere taal. Dus oh, okay. oftewel. Uh, jij bent aan het praten in het, in het Nederlands. En hij vertaalt het naar het Japans. Gewoon automatisch. <laughs> het, uh, ja, het, het, dit is nog een start-up. De andere twee functies. Die zijn al daadwerkelijk werk, werkzaam. Deze, dit is echt nog een idee wat ze verder willen uitwerken. Oké, okay, nou, het dus, leren van een uh, andere taal is, uh, wel, uh, is echt wel uitzicht nu. Echt, dat gaat niet meer gebeuren natuurlijk. Dit is zo makkelijk. Je moet even een tijdje voor de lopen met zo'n apparaat op je gezicht. Maar als je het kan niet zien, is het helemaal makkelijk natuurlijk. Als je het uh, interessant vindt uh, uh, en uh, er wel, uh, wel geld in ziet... Uh, kun je, uh, oh, je de organisatie uh, uh, ja, steunen uh, via Indiegogo. Uh, en Google even op uh, Babel om Oké. Okay. Het zoekt nog minstens 30.000 dollar. Nou, dat is echt, voor zo'n techniek no. is dat volgens mij peanuts gewoon. Hoe hebben ze dat zo bij elkaar. Ja, het is wel risicovol. Want het is natuurlijk de vraag hoe goed gaat het werken. Ja, oké. Okay. Het ziet er nu wel heel... Ja, ik weet nog wat dat je ooit met zo'n telefoon kwam... die op je pols kan uh, laten schijnen via uh, iets. En dan kon ook onder water. En dan kon je onder water ook met je telefoon aan de gang. Nou, ik ja, heb het ik verder denk, niet in de markt gezien hoor, dit. Weet, weet je wat het vaak gebeurt met dit soort start-ups? Die, die gaan ze uitdenken... Uh, dan lijkt het een succes. Wordt, wordt het overgekocht door een bedrijf als Google. Die investeert er geld in. Dan blijkt het toch niet helemaal lekker te werken. Nou ja, jammer. Volgende project. Ja. Dat, uh, dat heb je met meerdere projecten gezien. Onder andere... De, de, de, um, die, die telefoon. Die moduleerbare telefoon. waar je, je Als je camera zoiets had van... Oh, mijn camera is niet meer goed. Dan klikte je je camera oh, ja. eraf oh, ja. eruit. Uh, dat heeft Google overgekocht. De, de blocks inderdaad. Yeah. Um, en dat had Google overgekocht. Nou, die hebben een hele investeringsmaatschappij die uh, investeert. En daar krijg je letterlijk een bonus als je faalt. Dat, dat is heel apart. Ja. Maar ze zeggen, je moet zoveel mogelijk proberen. En als het mislukt. Nou, dat is niet okay. erg. Ja, ik ben, ben Liever dat, het... je, dat je faalt en dat je een goed idee had. Dan dat je uh, het idee niet nooit hebt uitgevoerd. Oké, okay. blijven stimuleren. Ja, het lijkt wel een beetje de bank. In de bank krijg je ook altijd een bonus. Altijd een bonus. Ja, ja, ja goed. Ja, nee, ja, leuk. Uh, st Nieuwe stukjes techniek. Ik heb ook al een stukje techniek uh, hier uh, uh, gezien in de krant. In Maastricht heeft padmeester van het uh, Geuselbad. een soort sy uh, systeem gemaakt onder water. En dan kunnen ze uh, onder water zien of er nog mensen daar zitten. En als zo langer dan 15 seconden stil... Uh, hangen daar of drijven. Of dan wordt, het, uh, wordt er een signaal afgegeven. En dan gaat er een badmeester het water in. Op die manier hebben ze een 35-jarige vrouw uh, nou ja, kunnen redden. Een uh, badmeester zag het op het detectiesysteem. Is naar beneden, uh, naar beneden, uh, naar beneden uh, het water ingesprongen. En heeft haar op de kant getrokken. Hij wist precies waar hij in het water moest springen. En dit systeem is eigenlijk al heel oud. Het is eigenlijk uiteindelijk niet in heel veel zwembaden terechtgekomen. Alleen dus daar in Maastricht in het uh, Geuzeldbad. En dat had natuurlijk eigenlijk ook... Het in bad moet gebeuren waar het eigenlijk dat 9-jarige meisje is verdronken. Daar was alleen natuurlijk een rechtszaak over geweest. En uh, die was nog maar kort in Nederland, van ze uit Syrië vandaan kwam. En de rechtszaak is nu afgesloten. En uh, niet de leraren zijn verantwoordelijk voor haar uh, verdrikkingsdood, Maar de badmeesters en de badjuffen die er rondliepen, die zijn nu verantwoordelijk voor. En dit heeft heel wat consequenties. Want heel veel scholen denken nu, ja wat de fuck, wij gaan geen schoolzwemmen meer aanbieden. Dit vinden wij doodeng natuurlijk. Maar dan ja. nou, nou denken we zelfs zo'n detectiesysteem. Wat zal het kosten? Misschien 20.000 euro? Nou, nou jongens okay. investeren, half vier geld uh, nou, weet, je, weet je wat, het probleem, weet weet je weet je wat het probleem met dit soort dingen altijd is? is dat systeem dat, dat draait daar, je zegt het is een oud systeem, dat draait daar al 10 jaar, 15 ja. jaar. is nooit gebruikt. Dus het is een investering geweest die al is afgeschreven waarvan ze denken, nou dat is echt zonde van, van het geld geweest. Ja. En dan, ja, die ene keer, dat, dat is met alles van veiligheid, je investeert er heel veel geld in. en dan denk je, ja, ik ga nu, ja, Maar op het moment dat je het echt nodig hebt, ben je blij dat je het hebt. Ja, waarschijnlijk en, is ja. het nooit eerder voorgekomen, nu in één keer komt het voor en dan denk je, fuck, ja, het is toch wel een goed systeem. Ja, jarenlang staat het daar te draaien. Bedrijven lang failliet en dan nu, uh, ja, nee, goed bezig. Ja, ja, je moet het vaak gebruiken, dan pas heb je in de gaten dat je het, dat, je, dat het echt nodig is. Ja. Zo is het volgens mij. Goed, straks onder andere een stukje geschiedenis. Eerst even. Uh, uh, heeft u even? Ik moet even de CD speler aanzetten. Ja, knullig, hè? Goed. My baby is Nederlands bandje. Nieuw-Zeelandse Nederlands bandje. geloof ik, een combinatie tussen die twee landen. Goed, wat een mooi samenwerkingsproject is dat, hè? En dit heet Make a Hundred. from the medicine cabinet and my sister said that she ain't helping me in the phase of adversity i take a hit of what they're selling me get a feeling that i'm brought free i'm circles i'm a devotee Nederlandse nu zeelandse band. En make a hundred. Yes, let's make a hundred. We zitten ons een beetje voor het op een stukje geschiedenis. En ik ben zelf nogal een zakker voor geschiedenis. En vooral de oude beelden. En soms dan kom je hier echt videobeelden tegen van echt ruim 100 jaar oud hè. Echt eh, 1903 zagen we nog wat bewegende beelden. Kijk, foto's zijn er al vanaf 1840 geloof ik. Maar nou, videomateriaal is, uh, ja, is meestal niet zo heel erg oud, maar dit is wel uh, heel erg oud. En dat is het dan New York, uh, vanaf de Twin Towers, ge gefilmd. Leuk en interessant, zeg. Het is uh, zaterdagmorgen, het is regenachtig, blijf lekker in je bed liggen. En we hebben hier en daar wat uh, interessante berichten die we aan je vertellen. Het is vandaag trouwens Veteranendag, Anjerdag. En uh, we praten niet zoveel meer over uh, Bernhard, dat doen we niet zoveel meer, hè. Nee nee, nee, nee, nee. Die proberen er toch een beetje af te knippen van deze Veteranendag. Terwijl hij natuurlijk wel heel, heel erg veel heeft betekend. Vanuit Engeland heeft hij af en toe telefoontjes gepleegd om wat dingen te ondersteunen. En of die brief nou echt heeft bestaan naar Adolfje, dat is altijd nog een beetje onduidelijk. Sommigen zijn ervan overtuigd, anderen zeggen nee, dat is een neppe, Nepbrief." Maar het is vandaag ieder wel Veteranendag. We staan er besteld dat mensen hebben gestreden voor onze vrijheid. Dat is mooi. Ja, en hij is pas amper uh, tien jaar oud. Maar oh, zo pinter. Oh? Oh, is het Het is dus, dus, uh, een Amerikaans jongetje, um, Bishop Curry. Hij heeft een apparaatje bedacht dat uh, in de toekomst moet uh, beletten dat je... Um, dat er drama's gebeuren in, met oververhitting in auto's. Oké. Okay. Um, maar baby's die je in de auto laat zitten. Ja, die gaan boodschappen. En ja. ik denk dat het ook voor, voor dieren werkt. Hoe die het helemaal heeft uitgedacht, dat, dat, dat staat er niet helemaal duidelijk bij. Eh? Maar uh, uh, hij heeft een, in ieder geval een apparaatje bedacht. Waardoor, uh, uh, ja, waardoor de ramen opengaan als het te heet wordt. Oké, hij dan gewoon babyfoam. Hij doet gewoon de babyfoam op batterij in de laat, wagen. Laat gewoon je baby niet achterin. houden. Maar goed, als een baby Daarom. natuurlijk versuft raakt. En uh, dan gaat hij niet huilen, dus daar word je niet ge door gealarmeerd. Dus het moet de plannen niet gaan. Nee, nee, maar uh, gewoon uh, laat je dier of je kind niet achter in de auto. Ja, ja, ja. Je hebt zelf zeker geen kind, toch? hè? Nee. Nee, dat is zo heerlijk om een kind in de auto te laten. Echt, als je zeg maar echt een paar nachten slecht hebt geslapen en je merkt dat zo'n kind zeg maar gaat slapen nadat je een ritje ge hebt gemaakt met de auto, dan zit je de auto achteruit zo echt heel voorzichtig op het pad en doe je heel voorzichtig, doe je auto de deur dicht, pik, en dan loop je naar binnen en dan ga je op het balkon zit en je denkt, nou, ik houd, ik houd het een beetje in de gaten. En dan ja, gegeven, maar... Gegeven, denk je een ja, gegeven moment zie je wat, de auto wat, bewegen, denk je, oké, okay, nu moet ik weer naar beneden. Wat, wat, wat er vaak gebeurt, is dat mensen, ja? uh, die gaan dan boodschappen doen of zo, en die laten dan hun kind in, in een auto, of hun hond, in de auto, in de snik, hete zon, staan. Ja, ja. ja, gek hè, dat, dat, dat, dat, dat je dan opeens geen baby meer hebt. Ja, ja dat is waar. Of bedoel, hond. <laughs> Een klassiek verhaal is van een man die zeg maar zo verlaat was... en dat hij de baby achter in de auto had en dat hij naar zijn werk ging. Dan was hij eigenlijk vergeten dat babytje af te geven... baby, baby af te geven bij het dagverblijf. En die zat gewoon... Van achter in de auto nog. En hij heeft gewoon de deur dichtgetrokken. En hij is gewoon uh, naar zijn controlebaan gegaan. Hoe? Kun je vergeten je kind af te geven bij de ja, het echt Als je een gezinsleven moet leiden met één of twee kinderen... is dat best wel... Uh, dat hakt erin, hè? En als je dan slecht geslapen hebt... dan, dan zit je in een structuur... en dan, dan ga je door... en dan... op een gegeven heb je dat ene... dat ja, ja, afslag heb je gemist... en dan ga je gewoon door... in het volgende structuurtje. Ja, maar... Ik ja. kan me niet... Je kijkt toch achter je in de auto. Ja, je ziet dan niet... Nou, ja. Het komt vaak voor. Ik heb ook het gehad met een cliënt. Ik met, werk met verstandelijk en uh, lichamelijk gehandicapten Die hadden ze ook achter in de bus uh, Waar ze vergeten stonden de bus al zeg maar, in, de, in de garage. Dus zat er zat nog een cliënt achterin. En die kon niet praten. Dus die zat gewoon lekker te wachten. Ja, het wordt wel gecontroleerd natuurlijk die bussen. Maar dat was een uur later. Heel ja, ik heb, Wat ik een keer heb meegemaakt... Ik heb vroeger bij Q-Park gewerkt. Ja. En um, er had een vrouw... Dat was bij het Spanisch ziekenhuis... Uh, had een vrouw had, uh, De man in, geholpen in de auto. Die man die was uh, uh, bijna volledig verlamd. Yeah. Um, dus nou, die had uh, op, de, uh, op het dashboard voor de man... had, had ze de sleutel neergelegd. Nou, had de deuren dicht gegooid. Was de rolstoel weg gaan brengen. Yeah. Maar het was een golfje. En daar zat zo'n systeem op. Dat hebben ze later aangepast. Wat zichzelf afsluit na zoveel tijd. Oh, oké. Okay. Dus ze had de sleutel in de auto ingesloten. Ja? Met, een man, met een man. Maar die man, die was zo erg verlamd. Die kon niet bij die sleutel. Nee. Oftewel, de AMBB moest erbij komen. Ja. Om de auto open te maken. Ja. Terwijl die man erin zat. Dat was echt. Het was dat best wel. Ik, echt. Oh, ik, stond, ik stond erbij. Ik, ik had zo'n medelijden met die man. Ja, die dat is je zo chillant. Dan denk je, zit je als man zijn in een auto? Ik heb controle. Nee. Dat nee, is echt, uh, ja, dat ja, heeft best ja, wel dat, impact op Dat mevrouw. moet altijd eerst even uh, eerst gebeuren dan, pas, uh, ja, dan moet je het weer aanpassen, het idee. Nou, straks, uh, dus meer geschiedenis en weetjes en weten waardigheden Eerst de laatste single van de Cooks hebben een nieuwe serie uit en dit is daar op de vinden. van de nieuwe Rukjes. Be who you are. En straks meer, dit is 24 juli 2017.